Het is twee uur waterborgen moet met het Rebestjournaal. Meer dan 300 bedrijven en organisaties maken zonder dat ze het zelf weten reclame op omstreden YouTube-kanalen. Dat meldt CNN na eigen onderzoek. Adverterers hebben zo meebetaald aan de kanalen van bijvoorbeeld rechtsextremisten en pedofielen. Volgens CNN zijn er onder de adverterers bekende bedrijven als Adidas, Netflix en Hilton. YouTube beloofde eerder al beter te controleren... of advertenties niet op omstreden kanalen terechtkomen. Maar volgens deskundigen laat het CNN-onderzoek zien... dat die controle nog steeds niet deugt. Koning Willem-Alexander heeft geen aandelen in bedrijven... die het predicaat koninklijk voeren, dus ook niet in Shell. Dat staat sinds gisteren op de website van het Koninklijk Huis. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is de passage toegevoegd... om geruchten te ontkrachten dat leden van het Koninklijk Huis... aandelen hebben in Shell... De PvdA eiste daar onlangs opheldering over... vanwege de rol die het bedrijf speelt bij de gaswinning in Groningen. Voor het eerst dit jaar zijn er persfoto's naar buiten gebracht... van de dierensterfte in de Oostvadersplassen. Vanwege de hoogoplopende emoties over het wel of niet bijvoeren van de dieren... wil de Staatsbosbeheer tot nu toe geen dode dieren laten fotograferen. Nu er niet meer zoveel kadavers in de Oostvadersplassen liggen als in de winter... zijn er alsnog fotografen het gebied ingestuurd.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 Het weer vannacht is het helder en staat weinig wind en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Overdag is het opnieuw zonnig. De temperatuurverschillen zijn wel groot: 16 graden op de wadden tot 25 in het binnenland. Dit was het RMS-journaal. NPO Radio 1 Max. Sister met Astrid De Jong. hartelijk zomer. Het is uh, 20, uh, eens even kijken, maar april. Ja, dat is echt ongelooflijk. En het voelt gewoon alsof we midden in de zomer zitten. Lekker warm en dat betekent dat jij waarschijnlijk wakker ligt. En dat hopen we dan maar. Want dat betekent dat je luistert naar Nachtzuster. En misschien nog wel de puf hebt om even te bellen met een vraag of met een antwoord. Naar 0800 1121 of om eventjes te mailen naar apenstaatjeomroepmax.nl. Misschien twitter je wel of kan je op Facebook eventjes zoeken naar nachtzuster. En misschien heb je wel zin zelfs om achter de computer te kruipen... en mee te chatten via www.omroepmax.nl slash nachtzuster. Nou, je bent in ieder geval van harte welkom. En je bent ook welkom om een berichtje via de app te sturen. En dat kun je doen als je de Radio 1-app op je mobiele telefoon hebt. Maar het snelst en het makkelijkst is 0800-1121.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 Als oh, zuster, blijf er even bij me staan. Nacht zuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. ik band van binnen. Nacht sister. doe iets aan de pijn. Nacht waar ben ik zonder al je zorgen? Nacht sister. haal ik de morgen? Nacht doe iets aan de pijn.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 Nacht, zusten. Wat ik zonder al je zorgen. Nacht, zusten. Al niet te morgen. Nacht, zusten. <matik> Sister. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzister, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan mijn pijn. Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, val ik de morgen. Nachtzister, doe iets fijn? <gedulden> Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik doe iets aan de <gedulden> Nachtzuster, waar oh ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nacht oh, auw. Ah. Nacht auw. aan de Nachtzuster, Nachtzuster, er. Naarts is er. Oh, ik zing het ook weer helemaal daarnaast. Ja, maar dat ben ik, hè, nachtzuster. En dit was uh, Doe Maar op Radio 1. En uh, ja, je kunt dus gaan bellen naar 0800-1121 met al je vragen. Hallo, met wie? Ja, met Gert. Dag, Gert. Uh, Gert van de Kip Lellebel uit Utrecht. Natuurlijk, ja, de kip met kalkpoten. Ja, juist, maar ik heb een andere vraag. Ik heb natuurlijk een tuintje... Ja. En het is eigenlijk alleen Lellebel, maar dan komt ze, uh, iedere keer uh, s'nachts een kat en die poept daarin. Ja. En dan vraag ik me af: uh, is daar geen, uh, huishoud, uh, voor, uh, er geen zo'n huishoudmedicijntje voor, wat ik kan strooien dat die kat niet meer terugkomt? Ja, en dat is denk ik voor veel mensen een uh, uh, fijn iets om de kat uit de tuin te houden. Nou, dat denk ik ook, ja. Ja. Alleen, ik vind, er zijn dan mensen die bellen dat ze met water gaan gooien... naar de kat en zo, en dat vind ik altijd zo zielig. Ja, ik, ik denk ook niet dat het helpt natuurlijk, hè. Nou, ze houden er echt niet van, hè, de meeste. Nee, nee, maar, maar kip en lellebel houden er natuurlijk ook niet van... als daar iemand in zit te poepen. Want hij zegt, ik, hij heeft alleen alleenige gerecht om daar natuurlijk... te poepen en uh, daar de plantjes ook van. Als lellebel als, als, als dat zelf doet, hè. En, en zo'n kat hoort daar eigenlijk niet. Het stinkt ook heel erg, zo'n kat. Hè? Oh. Ja, ik weet wel dat inderdaad... Dat, dat, het lijkt mij dat een kip dat niet echt een prettig idee vindt. Dat het enorm naar nee. kat ruikt. Nee, nee, nee, nee. Nee, dus, dus, dus, dus als iemand daar een, een huishoudelijk medicijntje voor heeft... wat niet, uh, weet je, dan... dan uh, dat is de post wel, want volgens mij, mijn oma, die gebruikte ook iets... maar ik weet eigenlijk niet meer wat het was. Nee. Maar, dus ik weet, maar in ieder geval, ik denk, iemand vannacht zal het wel weten. Dat, zo werkt het vaak, hè? Dat er dan weer ja, iemand ja. is die, dat, uh, die gewoon uh, zo'n huismiddeltje in gedachten heeft. Nou, hopen dat die bellen. 0800 1 1 1. Dankjewel, Dank Gert. En ik zit fijn je stem weer te horen. Oh, gelukkig. Dat hoor ik altijd zo graag. Dank je wel. Ja. <laughs> Doeg. Oi, ja. oi. Hallo, met wie? Hallo, ben ik er al in. Met Claudio. Dag, Claudio. Hey, Claudio. Hey, Astrid. Goedenavond. Hij ah, zeg het eens. En uh, uh, Joppie zit er ook weer bij. <laughs> gelukkig. Je, even, je, zegt even, je zegt even niks. Die was niet uh, uh, beledigd dat, um, dat de kip van Gert niet van katten houdt? Nee, dat stukje heb ik ook even niet meegekregen. Nou gelukkig, maar, nou houden we dat stil voor ja. Jopie. Die hoeft dat ja, allemaal okay. niet te weten. Ja. Ja. ja, die hoort het toch nog niet meer zo goed, dus dat geeft niet. <laughs> maar um, ik had een vraag. Ja. En dat is uh, hoe het komt, dat, um, dat als je bijvoorbeeld je stem op een cassettebandje terug... of op een uh, digitale opname of op tv of iets, als je het terug hoort... dat je stem dan heel anders klinkt dan dat je het zelf hoort. En vaak veel lager uh, ja. of, of hoger. Ja. En de meeste mensen vinden het heel rot om zichzelf terug te horen. Ik, ik dus ook. Echt? Maar ik vraag, Ja, ik oh. dat, uh, als, als ik dit terug hoor zeg maar, uh, van de vorige keer met de kat, dat ja. die kat in de uitzending kwam. Ja, ja die kat klinkt hetzelfde dus als ik hem in het echt hoor, maar ik zelf klinkt dan veel lager. Oh, oké, okay. ja, maar je, je, als je jezelf hoort, dan hoor je jezelf natuurlijk van buiten gewoon met je oor, maar ook van binnenuit. Ja, precies, dat denk ik dus ook. Maar zou het komen dat je dan ook, dat het verandert dan? Ja, tuurlijk, want het geluid zit toch in jou? Dus als je, als je, uh, uh, als je naar een gitaar luistert, gewoon van, terwijl je ernaast staat... of als je in de gitaar zit, dat klinkt toch anders? Ja, net zoals dat je bijvoorbeeld een, een, een sirene van een uh, politieauto langs moet komen... Dat die, dat die verandert als die langs is, waardoor je... Nee, dat is iets anders. Dat is weer wat anders, hè? Ja, dat is iets anders. Nee, het is gewoon, je zit als het ware in het instrument... Denk je dat? Dat, dat, dat, ja. zal, dat, zal, dat zal zijn? Ja, het geluid, het geluid komt van buitenaf je oor in... maar ook van binnenuit je oor in. Dus daar maak, maak jij in je hoofd een geluidje van. En dat is een ander geluidje dat degene hoort die naast jou staat. Ja, maar er zit een heel groot verschil in, vind ik. Ja, daar weet ik niet waar dat er aan ligt. Misschien dat jij gewoon... Um, ja, dus in, ik heb wel raar gehoord, hoor. Dat, uh, sowieso. Ja, of, ja, of een hele rare klankkast... Ja, dat zou ook kunnen. Ja. Dat, uh, nou, het kan allemaal. 0800-1121. Misschien is er iemand die, uh, die daar dan weer duidelijkheid over kan en wil verschaffen. Uh, we gaan okay, op zoek. Ik ben benieuwd. Ja, ik hey, ook, Claudio. Jij ook, bedankt. Hoi. Oké, okay, fijne uitzending. Hetzelfde. Doei. Oké, okay, doei doei. Hallo met wie? Hallo met John. John. Dag, Spas. John. Goed Hi. Goedemorgen. Uh, Hi. Uh, die meneer die het over de kat en poes had... die het in zijn tuin uh, zijn behoefte doet... als ja. dus wanneer daar een beetje koffiedik in strooit... Uh, dan uh, komt de kat niet meer. Koffiedik, hè? Ja, ik heb dat toch wel eerder ja, dus, gehoord. Uh, de, dus als je uh, de koffie gezet hebt, de koffie die dan overblijft... Mm -hmm. als je dat in de, in de tuin strooit, dan uh, daar houdt een kat niet van. Nou, de, en heb je dat geprobeerd... Ja, ik heb het geprobeerd. Ik heb een, een, een, een, een, wij hadden vroeger een grote tuin en daar onze puur hadden veel katten. Uh, en die deden ook de behoefte bij ons in de tuin. Dus ja. we hebben daar een beetje koffiedik gestrooid. En de katten kwamen niet meer. Oh, een beetje is al afdoende. Ja, ja, ja. een <lacht> beetje langs, langs de kant waar, waar de kat zijn behoefte doet. Als je daar een beetje koffiedik strooit, dan, uh, dan is het klaar. Nou, ik denk dat Gert al in de tuin staat... Je <laughs> nou, moet, die eerst, koffie, moet die eerst koffie gezet hebben, toch of niet? Oh ja, oh, dat is wel goed dat je dat zegt. Maakt dat wat uit dan? Want uh, kan je niet gewoon uh, koffieprut met uh, een beetje water mengen en dat in je tuin gooien? Nee, je moet er eerst koffie Waarom? Nou, omdat de lucht die daar van afkomt, kan er daar niet voor houden. Maar die lucht. Ja, Oké. Okay. Nou, ik, ik zou zeggen: kijk, kijk even voor jezelf. <laughs> ik denk, ja, ik denk als je gewoon koffiedikken en je gooit er water overheen, dat je het zelf, heb je toch precies hetzelfde effect? Ja, dan heb je precies hetzelfde effect. Maar ja, misschien ja. moet het even goed zuderen en goed. Uh, misschien moeten we daar nog een beetje mee experimenteren. Maar dat kan in ieder geval met, uh, met de um, uh, koffiedikke toestanden in de tuin. Is het in ieder geval te proberen. Het helpt zeker. Help oké. Oh, okay. Nou, ik denk dat veel mensen je dankbaar zijn, John. John. Oké, okay, alsjeblieft. Goeiedag, John. Ja, dank je. Hoi, hoi. 0800 1121. Dat telefoonnummer dat kun je gebruiken als je een antwoord wilt geven of als je zelf een vraag wilt stellen. En uh, ja, er kwamen ook afgelopen week weer vragen binnen over de uitzending voor de Club der Internetlozen. Het is dus zo. Ik heb beloofd. En dat doe ik ook echt. Dat. Um uh, uittreksels. Alle mensen die dat inmiddels hebben aangevraagd, die krijgen een uittreksel van die uitzendingen. En uh, uh, dat, dat krijg ik dan klachten dat dat te lang duurt. En dat snap ik wel, maar het moet allemaal even uitgewerkt en uitgetypt en uh, gesorteerd worden. En het moet, uh, het moet dan eventjes uh, uh, zeg maar dubbelzijdig geprint. Dat is ook nog een heel gedoe. Dan moet het in alle enveloppen. En ik moet alle enveloppen een beetje bijhouden die ik nog steeds binnenkrijg. Want er druppelen nog steeds aanvragen binnen. Dus het is Handig om dat allemaal in één keer te gaan doen, al dat uh, al dat gaan uh, uh, vouwen en, uh, en, en opsturen. Dus uh, het komt echt voor de mensen die zich al zorgen maken en nu gaan schrijven: van waar blijft mijn brief? Nee, die brief die komt echt, alleen het, um, het kan gewoon heel eventjes duren nog. Heel even, het is eventjes nog moeten. Eventjes, uh, echt, het, het waren er namelijk een stuk of 300. Dat had ik niet helemaal goed ingeschat. Maar het komt je kant op. Echt waar, rustig aan. En als je voor nu een vraag hebt, 0800 1121. Of een antwoord natuurlijk, daar kun je altijd over bellen. Dat horen we ook graag. Mia. Ja, hallo. Hallo Mia. Oh, ik verwachtte niet meteen in de uitzending te komen. Ja, want dan uh... gaat het rappen soms. Nou, ja, echt. Uh, maar ik bel eigenlijk over die uh, meneer die, die zat met uh, kattenpoep in zijn tuin. Ja. Yeah. Uh, nou, het is een heel ouderwets middeltje, maar ik heb het ook gebruikt voor katten die... Ik heb zelf ook katten, maar katten die in mijn tuin plasten. Uh, gewoon een paar motteballen strooien. Oh, echt? Mottenballen koop je bij de drogist of het kruidvat of zo. En uh, ja, het stinkt uh, enorm naar kamfer. En daar heb ik altijd een hekel aan. Dus iedere keer waar ze poepen, gooi je een handje in mottenballen... en die smelt op de deur weg. En dan uh, gooi je gewoon weer nieuwe... en dan blijven katten echt weg. Maar, maar, maar is, een mottebal zit daar geen gif of zo in? Want als je het in je tuin gooit... is het helemaal ja, ja. als je een moestuintje hebt... Uh, dat, dat zou ik niet weten. Maar, oh, maar okay. gewoon het huid, nou, alles, alles groeit en bloeit gewoon door. En oh, dat is allemaal, een goed teken, ja. Ja, ja dat verdwijnt, dat, dat, uh, ja, het, het lost op, zeg maar. Gewoon in de lucht, je vindt er niks meer van terug. Goed. Maar uh, het, uh, het is een idee om te proberen. Dankjewel, Mia. Namens Gert vast. Oh. Oké. Okay, hey, Doeg. Uh, 0800 -1 -1 -2 -1. Je mag blijven bellen met uh, uh, problemen rondom de katten. of juist oplossingen natuurlijk. En je kunt natuurlijk altijd een nieuwe vraag stellen. En laten we niet vergeten dat Claudia, uh, Claudio graag wil weten. waarom je stem anders klinkt. Uh, als je hem zelf hoort dan wanneer je hem eerder of later natuurlijk. Uh, terug hoort, bijvoorbeeld via een uh, opname 0800. 800-1121. El Stewart ondertussen op radio 1. Year of the Cat.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 The air up.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 in the year of the cat Year of the Cat, El Stewart was dat. Tips om de kat uit je tuin te jagen. Nou, die hebben we inmiddels al gehoord. Maar Claudio wacht nog op een antwoord. Waarom klinkt je stem anders als je uh, naar jezelf luistert? Dus uh, waarom hoor je je eigen stem niet zoals andere mensen die horen? 0800 1121 en gebruik het nummer ook als je een vraag wilt voorleggen aan alle mensen die aan het luisteren zijn. John. Nee, halt... Ik denk dat je Johan bedoelt. Dat zou zomaar kunnen. Als ik jouw stem nu hoor, dan bedoel ik jou. Johan, zeg het eens. Hi, goeienacht, zuster. <laughs> Hallo, Johan. Ik denk, um, ik denk dat de stem... Um, <coughs> dat gewoon ontzettend anders klinkt. Dat komt omdat ons, uh, ons hoofd en ook onze borstpartij... fungeert als een klankkast. Ja. Yeah. En onze oren die zitten nu eenmaal nu ook aan ons hoofd... en ook deels in ons hoofd. Dus vandaar dat de stem heel erg anders klinkt. Ja, ja het is ook Althans. eigenlijk heel logisch. Eigenlijk wel, hè. Ja. Maar het is, het is heel erg schrikbarend hoe ontzettend anders... dat je stem klinkt als je het terughoort op een opname. Ja, nee, ja daar dat, dat weet ik natuurlijk alles van... Ja, nou ja, goed. Jij zult het nu gewend zijn. Ik, ik ben, ben het wel, het gewend, wel ja. gewend, ja. Ja, precies. Ik ben het inmiddels ook gewend. Dus ik, ik heb er oh. niet zo'n schroom meer voor. Maar het is... Nou, het blijft toch wel iedere keer even schrikken. <laughs> je, moet, je moet er dan weer even aan wennen, ja. Ja, en het is ook heel erg het moment van de dag. Als ik smorgens wakker word, dan is mijn stem die is veel lager. En hmm. veel relaxter. En naarmate de, de dag voordat, wordt mijn stem veel... Uh, hezer, en uh, komt er ook af en toe wat meer valse lucht mee. D dus dat, dat klinkt echt heel anders. Maar ja, goed, dat, is, dat zijn mijn eigen stembanden. Ja, en ik weet ook niet of je het nou aan moet passen of zo. Want, want ik, denk, ik denk dat we ook extra kritisch op onszelf zijn. Uh, uh, uh, dat sowieso. Um, uh, uh, ja... Ja, dat sowieso. Ik bedoel, als je toch in de situatie komt... dat je opnames moet, moet maken... Mm -hmm. um, ja, heb sowieso geen schroom voor hoe je overkomt. Wees gewoon zoals je normaal bent. En doe alsof de microfoon er niet is. Of de camera er niet is. En dan, dan kom je toch altijd het beste over. Ja. Nou, dat weet ik niet. Je moet wel erop letten dat je luid en duidelijk spreekt. Ik, niet iedereen... Spreekt nee, in het is... dagelijks leven luid en duidelijk en uh, nee. netjes. Nee, dat, dat, dat is ook zo. Alleen, ja. goed, mensen zijn denk ik over het algemeen best wel geneigd... om, om zichzelf heel erg te gaan forceren. Op ja, het als, als het, het opgenomen wordt, ja. ja dat precies. je dan gaat proberen ja, maar... om heel correct te communiceren. Ja, dan ga je misschien ook ja. correct. Heel ja, correct. <laughs> nou ja, maar ik... Wat mij altijd fascineert is als mensen, uh, mensen die het niet gewend zijn... een microfoon krijgen, dan gaan ze altijd schreeuwen. Oh, is dat zo? Ja, want dat komt. stel je staat in een, in een, uh, in een groep mensen... en je krijgt een microfoon om te praten... dan hoor je jezelf meestal niet heel duidelijk. Want die, die boksen die staan dan op het publiek gericht. En je oh, okay. hoort wel dat publiek wat eventueel nog wat geluid maakt... Ja, dus ja, kan ik me voorstellen, want je, je hoort jezelf toch wel een, een, een fractie van een seconde of wat later terug in een grote ruimte. En dat, ja, dat is voor mensen die dat niet gewend zijn, is dat toch even schrikken, denk ik. Nou ja, of, ze, ja, of ze, ze horen het zelf niet goed, gaan dan schreeuwen, waardoor je in het publiek vaak hoort. Nou, uh, is leren van harte welkom! Ja. Sorry ja. voor de mensen die nu net ja. in slaap waren. Ja. Ja, dat heeft dan denk ik ook weer te maken met inderdaad het omgevingsgeluid, wat ja. op dat moment aanwezig is. En meestal is degene die, uh, die de microfoon in handen heeft, uh, heeft meestal denk ik ook wel een koptelefoon, een monitoringskoptelefoon op. En niet als je in het publiek staat. Nee, precies. Dus, dus dan is het heel moeilijk in te schatten van ja, hoe hard hoe hard moet ik dan in een microfoon praten? Ja, over de, je zegt het net zelf. In een microfoon kun je gewoon praten zoals je altijd praat. En als het goed is, zit er iemand achter de knopjes... of je zit daar zelf, die dat harder of zachter kan zetten. Maar je moet niet gaan schreeuwen, ja, want dan is het niet meer... Maar goed, dus is een heel ander onderwerp. Ik denk dat jij het, ja, uh, het correcte antwoord hebt gegeven... Op de, op de vraag van Claudio. Dus dan zijn we daar in ieder geval. Heb ik weer geen vragen over. Uh, dat is jammer. Nee, maar die heb ik wel voor je. En dat is een beetje naar aanleiding van de club der internetlozen. Ja. Um, ik, ik, ik, ik, ik zie het zelf niet echt zitten om een leven uh, zonder internet uh, aan te gaan. Hoeft Alleen, ook niet wat, hè? Wat mijn, sorry? Hoeft niet hoor, ja. Nee, joh, hoeft niet. Al, al spreekt het mij wel deels aan. In ieder geval een heel veel mindere daarvan spreekt mij wel aan. Maar wat mij ontzettend stoort... en ik ben, ik ben um, ja, redelijk slechtziend geworden in, een, uh, in, in, in, in toch wel een korte tijd... en ik zie steeds meer websites die hebben allemaal een witte achtergrond... en vervolgens lichtgrijze... Uh, teksten daarop. Mm -hmm. En dat is voor in ieder geval voor mij als slechtziende is dat gewoon de hel want ik zie, de, ik zie dat hele verschil niet meer. Waardoor zo'n website dus ja, voor mij best wel onbruikbaar wordt. En ik vraag me af, zijn er nou meer mensen die daar last van hebben? Uh, en of zie ik misschien zelf iets over het hoofd waardoor ik dat op een website zelf kan aanpassen of iets dergelijks? Want ik mm -hmm. Ik, ik zie dat zelf echt niet meer. En ik zie af en toe zelfs ook nog eens websites met een witte achtergrond. En gele tekst. Ja, ja dat, dat doen dat mensen, dat die dat... willen het een beetje opleuken. Ja, ja. En, maar dat is voor ons, voor, voor de minder uh, ja, voor de slechtziende mensen is dat gewoon verschrikkelijk. En uh, het, het grappige is, YouTube die heeft tegenwoordig een soort van machtstand. Die kun je gewoon inschakelen. En dan krijg je een zwarte achtergrond. Dus alles wat wit is, wordt dan zwart. Oh. En ik moet eerlijk zeggen, dat is ook gewoon overdags... is dat voor mijn ogen is dat veel rustgevender. En ik, ik, ik, ik, ik denk bijna dat dat voor, voor mensen met goede ogen ook heel erg zal gelden. Want we kijken toch met z'n allen heel veel en dagelijks veel naar een, naar een beeldscherm. Ja. En, en heel veel achtergronden zijn wit en dat straalt zoveel licht uit. En ik, ik kan me niet goed voorstellen dat dat heel erg gezond is voor de, ja, voor de ogen. Nee, nou ja, dan is de vraag natuurlijk waarom doen ze dat? Ja, waarom doen ze dat en waarom blijven ze dat doen? Of zijn er misschien hele simpele manieren voor mij als slechtziende... Mm -hmm. om, daar, om daar heel makkelijk tussen te schakelen? Ja, om het aan te passen. Ja, ja precies. Ja, ja. Nou, als iemand uh, daar een advies voor heeft, dan horen we het heel graag. 0800-121. Nou, heel erg fijn. Ja, ja dus het even afwachten zijn, natuurlijk. Ja, dank je wel. Ja, okay. Doeg, dag Johan. Hoi. Hoi. Eh, uh, Remy. Een goede ochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik bel in verband met dat de kattenprobleem met de poepen en plassen in de tuin. Ja, vertel. Nou, uh, wij hadden dat probleem vroeger ook. We hadden zelf katten. En die deden het bij ons niet in de tuin. Maar dan doen de buurtkatten het heel wel. En we hadden daar een hele simpele oplossing voor. En dat is kippengaars. Een onder het zand neerleggen. Je wil altijd eerst even een kuiltje maken. En dat kan hij dan niet meer. En dan wil hij daar ook zijn behoefte niet doen. Oké, okay, dus je moet eventjes... Um, je moet in je hele tuin kippengaas leggen. Of in ieder geval ja, het stuk wat die katten... Ja. ja, meestal gaan ze toch wel naar vaste plekken toe. Uh, en uh, daar hebben wij dus dan gewoon een uh, heel klein beetje zand afgehaald kaas neergelegd, zand eroverheen gelegd... dus dat het gaas kan blijven liggen. En ja, de kat kan dan niet meer graven. Weet je wat ik heel mooi vind, Remy? Ja. Is, weet je, jij hebt last van, van een dier van iemand anders. Juist. En jij lost het gewoon voor jezelf op. Ja. Ja, weet je, dus dat je niet... Je, je zegt niet van, nou ja, die, je gaat niet bij die buren klagen. Of je denkt ook niet die rotkatten in mijn tuin. Maar je denkt, nou ja, het lijkt me best veel werk om allemaal dat gazen in te graven. En dat het, het het moet je aanschaffen, het ligt in je tuin. Ja, maar ja, we hebben, we hebben zelf katten gehad. Ik ben afgegroeid met dieren. Hè. En ja. je weet gewoon, een kat kan jij niet ja, uh, verplichten om te zeggen van, nou, jij mag bij de buren... Uh, niet hoeven ontflassen. Ik kan nu toch waar hij heeft. <laughs> ja, ja, ja, er zijn, ik had het me nooit gerealiseerd. Maar er zijn dus mensen die vinden dat je je kat binnen moet houden... omdat hij uh, inderdaad overlast veroorzaakt in de tuin van andere mensen. Ik had, ik, daar had ik nog nooit over nagedacht. Dat is natuurlijk ook heel egocentrisch. Ja, nou, ja voor de een wel, aan de ander misschien niet. Maar ja. Ja, ik vind het gewoon heel normaal eigenlijk. Gewoon, ja, een dier doet dat gewoon nou eenmaal... Eigenlijk in de natuur uh, zijn behoefte doen. Um, ja, een kat die is daar gewoon de nummer 1 in. Aan <laughs> dat... het liefste gewoon, <laughs> liefst gewoon bij de buren. Zo is het gewoon. Ja, dat is ook het rare, hè? liever niet in de eigen tuin. Ja. Nee, in zijn eigen territorium niet. En dan, uh, nou, dan, doe ik het, dan doe ik het bij de buren. Nou, het uh, kippengaas is een uh, hele sociale oplossing. Dankjewel, Remy. Alsjeblieft, aan de fijne zijn. Uh, hetzelfde, doei, Hoi. Henk. Ja. Hallo. Hallo. Ik heb een vraag. Het was vandaag mooi weer. Dus we gingen weer barbecueën. Want dan zijn we gek op. <lacht> Mijn vrouw en ik. Ja. En uh, nou heb ik een jaar of vijf geleden al die vraag bij jullie gesteld. Maar nooit een antwoord op gekregen. Dat kan bijna niet Henk. Ja, let maar eens op hoe moeilijk ja. die vraag is. Ja. <lacht> uh, als je een hamburger op de barbecue legt. Hoe rond hij ook is, hij komt er langwerpig uit. Oh ja. Ik weet het weer. En een redelijke verklaring heb ik nog nooit gehoord. Je gooit er vier op en het gebeurt met z'n allen vier. Ja, in de pan ook, hè? Ja, ook. En mijn vraag is, hoe kan dat? Waaraan ligt dat? <laughs> het is eigenlijk altijd mijn lievelings als het zo'n vraag is die iemand al uh, jarenlang plaagt. Nou, dat is ook het begon vandaag weer, want het was zo mooi weer. Ja, dus sta je er we toch weer. denk je, wat er En we hadden nog de hamburgers liggen, dus het begon weer. En ogenblikkelijk trokken. Dan krijg je een soort ellipsoïde figuurtje. Dat is en mooi Maar en het, ja. het gekke is: of je nou die hamburger koopt bij een groot winkelbedrijf, of bij de keurslager, oh. of bij een tracteur, het gebeurt steeds. Maar je hebt, op de meeste hamburgers zitten een soort van streepjes. Ja. Heb je er nou al geprobeerd wel eens om ze in verschillende richtingen van die streepjes te leggen? Ja, ja, daar, natuurlijk. Eh, ik ben wetenschappelijk opgeleid. Je gaat dat soort dingen eh, proberen, maar het slaat nergens op. Uh, hij trekt op een bepaalde manier kom, ja kom en omrond. Ja. ja. Ja, nee, dat is waar. Ja, Kom er rond. Ja, he. en rond. Het, het is ook soms in de pan heel lastig om de binnenkant goed te krijgen... omdat hij gaat bollen of hollen. Ja, Net. ja. Je hebt dat problemen ook. Nou, weet je, ik heb het nog nooit erg gevonden. Je hebt nu voor mij verpest de rest van mijn leven... we hamburgers bakken totdat ik het antwoord oh, ik weet. Kittel. Ik hoop niet dat het waar is. Iedere keer denk ik nu, ach ja, Henk heeft gelijk... Ja. Daar gaan ze weer, het worden weer ovaaltjes. Ja, dat bollen begrijp ik hoor. Dat heeft volgens mij... Ja, ik denk dat het begrijp begrijpen. Oh, met de warmte, ja. Mij ja. Mee te maken met uh, uitzetting. Uh, um, kijk, uh, zo, als je een hamburger op vuur legt... Ja. dan droogt de buitenkant het eerst uit. Ja. Dat krimpt dus. Ja, dat, dat gaat trekt samen. Weg. Ja. Ja. Dus ik begrijp dat hij dus dan... ...schijnbaar in het midden omhoog komt... ...maar dat ja. komt omdat de buitenkant kremt. Maar dat verklaart niet... ...waarom hij ellipsoïde wordt. Nee. Nee. nee? En uh, ik heb al eens gedacht... ...zou dat komen... Uh, ...door de wijze van productie... Uh, ...dat zijn natuurlijk... Uh, ja. enorme aantallen ja. die gemaakt ja. worden. Ja. ja, dat zal het zijn. Ja, ja maar dan is het gekke... ...waarom... ...bij de slager... Niet. He, die, die maakt er een stuk of twintig. Uh, en daar doet hij het ook. Oh ja. He, en uh, hier zit de kern van mijn vraag. Wat, waar, waarom wordt die ellipsoïde? Ja. 0801121. Ik hoop dat je een antwoord vindt. Nou, ik ook Want, nu. Ja, zeg Dat bedankt. ik me net uitgelegd. Ja. Dankjewel, Henk. goedenacht. Nog veel bedankt. barbecues gewenst. Ja, hopen we. Doei. Doreen? Ja, ik heb uh, voor je kattenprobleem. Ik strooi o. altijd uh, gemalen peper op de plekken waar ze gaan poepen. Gemalen wat? Peper. Peper? peper. Oh. Gemalen peper. En, uh, en ook veel begroeiing in de tuin scheelt ook veel. Oh ja. Het geen zand. Nee, niet maar, dat het eruit ja. ziet als een kattenbak. Ja, ja. en uh, als het geregend heeft weer flink strooien. Ja. Maar jij staat echt iedere keer als het geregend heeft, sta jij met, uh, met de pepermolen in de tuin? Uh, nou, iedere keer. Dat valt ook mee. Maar, <laughs> ja, ik vind het wel helpen. En toen dacht ik ook misschien als het tussen honden blaf. Zie de loudspeaker de tuin in? Dat vind ik katten ook niet leuk. Ja, ook echt. Een, een luidsprekertje zo ergens onder een boom. En dan ja. gewoon af en toe even... Ja, ja precies. Maar s s'nachts... Ja, ja daar ja, moet je wel ook. voor wakker blijven. Nee, dat is waar. Ja, Dat schiet natuurlijk ook niet op. Sensor erbij of zo. Ja, ja, ja. Nou... Nou ja, peper, Dankj hè? Dankjewel, Me mede natuurlijk um, namens Gert. Ik denk dat er echt in de wijde omgeving geen kat meer is... straks die nog in de tuin van Gert durft te komen. Zo is dat. Maar dan hebben we hem in ieder geval geholpen met zijn vraag uh, die hij had. Dus uh, ja, ik, ik denk... Uh, maar jij hebt nu nooit meer kat in de tuin. Nou, dat wil ik niet zeggen, want oh. zie ik ze... En dan zie ik ook weer een poep liggen. Dus ik denk, oh, de peper. Ja, dan moet je meteen het zoutvaartje opzij zetten. Ja. En dan, uh, dan uh, ga, je weer, uh, ga je weer naar buiten. Oké. Okay. Ja. Nou, hey, dankjewel dat je het even hebt doorgegeven. En ik, uh, ik streep, de, streep de vraag hierbij gewoon af. Want we hebben nu zoveel tips gekregen. Alhoewel het natuurlijk altijd zo is dat als je nog iets leuks te vertellen hebt... het gewoon tussendoor kan. 0800-1121. Dankjewel, Doreen. Ja hoor, Hetzelfde. Doeg, doei. Tara. Hallo, met Tamara. Hoi, oh Tamara, uh, ja. Over die hamburgers? Ja. <laughs> uh, je zeiden ook van dat ze nooit gaar worden in het midden, omdat ze dan dikker worden. Oh nee, ze worden wel gaar, maar, uh, zei... maar ze gaan bollen, ja. Ja, ja ze gaan bollen en daardoor worden ze minder gaar in het midden. En daar heb ik altijd de truc voor geleerd dat als je een hamburger maakt, dat je in het midden een kaaltje maakt. Dat hij daar eigenlijk wat dunner is. En dan is hij aan het einde van het bakken, wordt hij dan gewoon recht en egaal. Oh, maar ik weet niet ja. of ze dan ook niet ellipsoïd worden. Maar daar ben ik nu wel heel nieuwsgierig naar. Ik vind het sowieso wel heel knap dat jij het woord ellipsoïd ook zo gewoon gebruikt. Alsof je het iedere dag drie keer zegt. Nou, af en toe. <laughs> ik zeg wel eens ellipsoïd. Oké, okay, dus da dan, da dat is even het advies om hem, zeg maar in dikte mooi recht te krijgen... maar hoe, je, hoe het nou komt dat het een ovaaltje wordt... en niet een, uh, niet een rondje blijft in hamburger... Die, die staat nog even open dan. Nou, maar misschien werkt het ook wel om het, niet, uh, om het ook een rondje te maken. Omdat hij dan überhaupt niet gaat bollen. Ja, ja, dat misschien... Ben we gaan het, het proberen van de week. Het kan, ja, het, het heeft misschien ook met een soort warmtegeleiding te maken of zo. Nou, misschien dat, nou, we laten hem gewoon openstaan dat we er nog verder iets van horen. Dankjewel, Tamara. Goeie rit! Hoi! 0800-1121 -1 -1. Dus Lips So Ide Try to convince me then you better think again if you move to the music the music's got to give if it's too complicated that's the way De Sugar babes en Round Round... naar aanleiding van de vraag van Henk. Waarom wordt een hamburger... als je hem barbecuet of in de pan bakt... in plaats van rond opeens ovaalvormig? Oftewel eclipsoïde. 0801121. En Johan wil graag weten... waarom er grijze letters worden gebruikt bij sites... of soms zelfs gele... en of je dat kunt aanpassen. Dus als je op iemand anders de site zit... en je kan het niet goed lezen... of je dan die letters aan kunt passen... 0801121. Dat zijn dus uh, uh, eigenlijk maar uh, twee vragen. Dus dat betekent dat we uh, best wel heel veel ruimte hebben voor nieuwe vragen. 0800-121 is het telefoonnummer. Mocht je er nou niet doorkomen en de beschikking hebben over internet... ja, sorry, dan uh, kun je even een mailtje sturen met je telefoonnummer... naar nachtsusterapenstaatjeomroepmax.nl En de Radio 1-app op je mobiele telefoon. Daar heb je de mogelijkheid om gratis berichtjes te sturen. En als je uh, dat doet, dan zie ik ze ook voor mijn neus. En heb ik meteen je nummer, dus dan moet je wel wakker blijven... zodat ik je terug kan bellen natuurlijk. Tijmen, goeienacht. Goedenacht, uh, nachtzuster. Ik heb een... Uh, mogelijk een oplossing voor Johan... met oh. zijn uh, problemen met het lezen op internet. Ja. En uh, ik ben daar geen uh, specialist in... maar ik heb wel geleerd dat er een uh, knop zit... bij instellingen uh, op zo'n uh, apparaat. Uh, uh, hoe heet zoiets... Uh, ik ben helemaal digibeter hoor. Maar, <laughs> er is een knop instellingen, ja, die zit op je telefoon en op je computer. Precies. En ja. dan kun je die pagina's gewoon laten voorlezen. Er zit Oeh. ook een stem op, een voice-over noemen ze dat. Ja. En die kan gewoon voorlezen wat er op je scherm staat. Heb ik nou net mijn telefoon niet bij me vandaag? Nou ja, ik, ik denk, denk ik dat... ga het dus even proberen, maar ik heb mijn telefoon niet. Echt... Ja, maar ik verzin, het niet, uh, ik verzin het niet, hoor. Nee. Ik heb uh, zelf die informatie uh, van uh, Bartimeus. Dat is zo'n instelling voor blinden en slechtzienden. En ik heb ook wel wat uh, kennissen en zo. En er zit gewoon geluid in dat apparaat. En dat kun je aanzetten. Dan gaat hij het gewoon voorlezen. Voorlezen? Ja. Wow. Uh, nou, ik denk dat hij daar heel blij mee is. Dat hij gaat zoeken in de instellingen. En ik ook. Al was het maar voor de lol. Ja, en dat lijkt me gewoon voor... Nou, ik heb het altijd heel moeilijk gevonden. Maar voor hem is het misschien te doen. Alleen, ja, als je slechtziend bent... dan kan je ook op die instellingen misschien niet zo goed uit de voeten. Dus dan zal hij daar hulp bij moeten vragen. Ja. Maar er zijn zeker mensen, eh, blind, slechtziend... en die instellingen Bartymeus en Visio, Koninklijke Visio... die je daarmee op weg kunnen helpen. Nou, dat uh, denk ik dat hij best wel bij is. Dus dank je wel. Goed, ik hoop dat het lukt. Ja, dank je wel, Tijmen. nog. Dag. Dag, dag. 0800-121. Lucy? Ja, uh, goeiemorgen. Of uh, goeienacht. Goeienacht, Ik Luce. heb uh, een vraag. Uh, ja? Ik heb een vraag. Ik ben op zoek naar een nichtje. In Australië. Ja. Ik heb van alles uh, geprobeerd om haar te zoeken. Want het is uh, nogal uh, ja, dringend om haar te vinden. Want er moet, uh, mijn broer uh, is overleden. Mm -hmm. En hij heeft uh, al een paar jaar had hij geen contact uh, meer met haar. En er moeten gewoon uh, dingen afgewikkeld worden. Ja. Maar ik heb van alles al geprobeerd. Maar ja, ik kan haar niet vinden. En zij is, is iemand, de uh, dochter van jouw broer. Ja, die, die woonde in Australië. Ja. Nou, en hoe heet zij? De Caroline Cohen. Of uh, Koen. Caroline. Dus in, Koen. Nederland, in het Nederlands gewoon Caroline. Ja, Caroline. Lin, met... Uh, uh, hoe spel je het? C-A. C-A? Ja. O? Ja. L? Ja. Y? Ah, oké. Ja. N Oh, mooie naam. Ja, en de achternaam? Poens. Hoe spel je dat? K? Ja. O? Ja. E-N-S. Oké. En hoe lang woont zij al in Australië? Nou, ze is daar geboren. Want mijn broer die woonde er al 35 jaar. Oh, die woonde daar. Maar is die dan. Ja, ja, ja. En, en uh, is hij daar dan ook overleden, of is die... Ja, hij is daar overleden, ja. Oké. Okay. En um, hoe oud is Caroline? Ongeveer? Nou, dat is een beetje... Ja, zo... Ja, 38, 39. Ah. En hoe heet je broer, Lucy? Uh, Tom Koen. Okay. Oké. En haar maar, moeder? Ja. Is die er nog? Ja. Nee, die is ook overleden. Oh. En al hoe heet... een paar jaar geleden. Hoe heette die? Ja, <racht> Ja, dat is moeilijk. Dat is de vrouw van je broer. Ja, maar ze waren toen ook gescheiden. Oh, dus, uh... oké. Okay. Nee, maar het, is gewoon dat, uh... maar het is gewoon maar dat ik denk van... ach, dan iemand die zegt van... oh ja, ik ken wel iemand, maar ik ken alleen haar moeder... en ik weet niet hoe die vader... Dat is, uh... ja, het is, ja, het is lastig natuurlijk. Ja. Met al die gegevens natuurlijk... Om dat allemaal op te zoeken. Ja. En heb je enig idee waar in Australië ze woonde? Ja, in, uh, ja ze woonde toen in Sydney. Ze had uh, toen ook een uh, eigen televisieprogramma. Echt waar? Ja. Yeah. Nou, dan moeten we het toch terug kunnen vinden. De, de, hebben we het over yeah. de moeder of over de dochter? De dochter. Oh, ah, oké. Okay. Ja. Nou, vertel daar eens wat over een televisieprogramma in, in Australië. Ja, ze had een, ja, mijn broer die vertelde daar wel eens over. Ja. Uh, ja, uh, over auto's, een autoprogramma. Oh. Ja, ik weet want we hebben zelf geprobeerd om achter dat uh, televisiestation te komen. Ja. En daar hebben we contact mee gehad met, uh, uh, met wie ze gewerkt heeft. Maar die had ook geen contact meer met mij. Oh, haar. dat is ook gek. Ja, dat was heel raar. Het is net, of ze gewoon in het niet verdwenen is. Oh, nou. Ja, dat is heel raar. Ja. Want ze is toch wel, ja, toch bekend natuurlijk. Ja, dat zou je denken. Of in ieder geval bij mensen die iets met auto's hebben. Ja. Ja, en, en, en moet ze nu, nu de erfenis afhandelen? Of moeten er beslissingen genomen worden? Nou, of? ja, zij is daarbij betrokken. Want wij moeten dat, uh, wij moeten, de, ja, een... Uh, een acte van erfrecht uh, hebben. Ja. Of dat moeten we regelen. Maar uh, ja, er moet ook contact met haar opgenomen worden. Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk wel vrij logisch. Ja. En nergens een, uh, een, uh, een teken van leven kunnen vinden? Nee, ik heb alles geprobeerd. Uh, ja. Via sociale media. Nou, of ze daar ergens op stond. Ook niet. <laughs> er zijn wel foto's die staan op... Uh, op internet van haar. Ja. Maar we kunnen haar niet vinden. 0821. Oh, kijk, dat schrijft En dat het. ze een ja. andere naam heeft. Ja. Dus. En zij spreekt misschien ook helemaal geen Nederlands. Als ze er nee, niet mee opgevoed nee, nee. is. Nee, nee. Ja. Nou, Lucy, uh, we gaan op zoek. En dan, uh, dan moet jij nu even aan de telefoon blijven. Want stel nou dat ja, we haar ja, vinden, ja. Dan, moeten we jou natuurlijk, dan moeten we jou weer zoeken... Dus dat schiet ook niet op. Dus nee, ik blijf aan de telefoon. Blijf even aan de telefoon. En dan schrijft Pieter van der Wielen even jouw telefoonnummer op... zodat we jou ook nog weer terug kunnen vinden. Oh, oké. Okay. Ja. Uh, dankjewel, dankjewel, Lucy. En succes en gecondeleerd ja, met je broer natuurlijk. Ja, dankjewel. Ja, oké. Okay. Dag. Ja. John. Goeienacht. Goeienacht, John. Ik uh, bel eventjes. Ik ben uh, de uierman met uh, de contactlenzen van vorige week. Zeg dat nog eens? Oh, met de contactlenzen. De uienman ja. met, cont met de contactlenzen. Ja. Juist. Oh, dat was ik toch uh, bijna ik heb, vergeten. Heb... Wacht even, hoor, even aantekening maken. Ja. Uien, uien snijden bij Jurgen van den Berg. Ja. ja. Maar ik heb, nu een ik heb nu een oplossing voor de hamburgers. Laten ze kromtrekken. Ja. Ik, uh, doe, ik doe aan de zijkant met de schaar een klein knipje in het randje. Dus ongeveer een centimeter of uh, vier, vijf. En dan trekken ze niet meer krom. Wacht even hoor. Dus dit dan trekken ze niet krom in, in de hoogte en in de laagte? Of trekken ze dan nee, niet meer blad, krom? Zodat dat blijf, ze dan blijven ze gewoon plat. Oh, Oké, okay. ja, want het, we willen ook heel graag weten... waarom ze niet rond blijven in de pan of op de barbecue. Nou, dat, uh, dat komt denk ik uh, buitenste de randjes het dunst. Ja. En dat wordt hard. Ja. Dat wordt het eerste hard en dat trekt naar boven toe. Ja. Dat, dat, dat trekt er sap uit, zogezegd. Ja, nee, nou dat, ja, dat hoorden, we net, hoorden we net ook al van Tamara. Maar dan, dan zou die nog niet ovaal moeten worden. Dan zou die nog rond moeten blijven. Ja, maar probeer maar eens een, een knipje. Erin. Wij gaan nu vanaf nu allemaal met de schaar in onze hamburgers knippen. Ja, zeker weten. Ja. ja dat lukt. <laughs> nou, dank je wel, hè. Ja hoor. Daar. Echt wel heel grappig. Jongens, zullen we gaan barbecueën? Wie heeft er een schaar? <laughs> Ik had hem nog nooit gehoord. Aleida. Hallo. Hallo. Ik je voor je meneer die slecht ziet. Ja. Vertel, Aleida. Hij, hij moet even naar in instellingen gaan. Hm. Dan naar privéinstellingen. Ja. Dan op achtergrond toetsen, dan krijgt hij... allemaal kleuren... die hij acceptabel vindt. Ik heb zelf op straat geel neergezet... en het is ideaal. En dan wordt dan iedere, uh, iedere website... of nee, zo... Nee, nee, nee. Oh. Nee, dan slaat hij op. Dan zet je op. Aan. Opslaan, ja. Dan blijft hij zo. Privé-instellingen. Ja, eerst naar instellingen, dan naar privé-instellingen... en dan de achtergrond. Ja. Dan kan achtergrond. hij daar... Kun je ook alles roze maken? Tuurlijk kun je alles roze maken dan. Ja. ja, ja. Leuk. Je kan, nou, ja. je kan alle kleuren gebruiken. Maar hoeveel jaar ik ben jij, he, Aleida? 60. Oh, ik dacht, je klonk ietsje ouder, maar dat komt denk ik omdat je net wakker bent. Nou, nee, ik ben niet net wakker, ik heb alleen heel veel pijn. Oh ja, ja, dat wil ook nog wel eens wat vermoeidheid in je stem door laten klinken dan. Hey, wat vervelend. Dat klopt. Ja. Nee, ik dacht dat. Je, je klonk ietsje ouder. En ik denk, nou, dan zit je toch nog met die instellingen en de privé-instellingen in de achtergrond. Dat vind ik allemaal knap. Maar goed, het is sowieso vind ik het altijd knap als mensen dat soort ja, dingen nou, weten. Kijk, ik moet. Ik heb zelf ben ik ook straks gezien. Dus. Ja, dan wil je het voor jezelf ook graag voor elkaar boksen. Nou, bedankt. Ja. Alvast namens dan uh, in, uh, in dit geval Johan, die uh, uh, op zoek was naar een oplossing. Nou, het is heel simpel. Vijf minuten dicht klaar. Ja, het is wel heel makkelijk. Nou, altijd blij als we mensen zo makkelijk kunnen helpen. Dank je wel, Aleida. Aangedaan. Ah, Dag. Dag. En Doei. sterkte, hè. Hoi. Irene. Ja, hallo, daar ben ik. Dag, Irene. Oh, ik zet even mijn radio zachter, anders hoor ik alles dubbel. Ja. Oh, oh ik hoor mezelf ook nog. Ja, nu niet meer. Ja? Nu niet meer, hè? Nee. Nee. nee. Ja. Oké. Okay. Nou, ik hoorde dat je, dat je nog niet zoveel vragen had. En ik dacht, ik, ik, ik zoek al een hele tijd uh, antwoord op een vraag. Dus ik denk, goh, laat ik eens gaan bellen. Ja, nou, dat is mooi. Ja, oké. Okay. Um, mijn vader die zong vroeger altijd een uh, lied. En het heet Beautiful Dreamer. Ja. En laatst hoorde ik het weer. En ja, daar word ik altijd een beetje emotioneel van. En. Um, ja, ik denk dat hij het in het Nederlands zong. Dus ik heb oh. gezocht. Maar ik kan het alleen maar in het Engels vind, ja. vinden. Het is van Stefan... Nou, ik weet niet meer hoe ze het naam Maar het is dus al een heel oud lied. Is Het, niet, het is niet, niet van Roy Orbison, Beautiful Dreamer. Ja, die zingt het ook. Maar ja. het is origineel van uh, Stefan. Ding, oh. En die, die is dan al uh, van 18 zoveel. Oh, jutje. Ja, heel oud. Ja, dat is niet zo gek dat hij niet in de computer staat. Um, ja, ik weet, ik weet... Nou, ik, ik heb wel een uh, plaatje van hem gevonden, hoor. Oh. Maar ik wil zo, zo graag weten... Uh, wat de Nederlandse... Uh, wat de Nederlandse titel is. Want uh, ik denk... Ik, ik denk dat mijn vader het in het Nederlands zong. Ja, dat, nou ja, dat zou natuurlijk zomaar kunnen. En dan is de vraag ja. uh, ho hoe het heette... en of het inderdaad ja, het uitgevoerd het en en is... Altijd... ook door iemand, behalve door jouw vader. Nou, uh, uh, het, we, ik heb uh, dus reacties gelezen van mensen. Oh, mijn vader zoekt het vroeger altijd. En dan dacht ik, oh, mijn vader zoekt het vroeger oh, altijd. Oh, echt. Maar goed, ik ben al een beetje ouder. En dus het uh, dus is ook al van langer geleden, zeg maar. Ja, ja. En... Uh, nou ja, ik zou het is... heel leuk vinden om de, Nederlandse... om de Nederlandse titel te weten... zodat ik het dan misschien verder verderop kan zoeken in de computer. Ja. Nou, als iemand een idee heeft... 0800... Ja. niet wel? 1121. Ik ken Beautiful Dreamer, ken ik wel. Maar ik wist niet dat er een Nederlandse versie van was. Nee, dat weet ik dus ook niet. Maar, maar... <laughs> ja, ik, <laughs> nou, nee, ik heb dus ook wel eens Het is niet de originele zang, maar het is ontzettend door heel veel andere mensen ook gezongen. Ja. Ja, nou, als, ja. misschien als we de titel weten, dat we het dan heel makkelijk ook weer terug kunnen vinden. Ja, dat zou ik wel hartstikke leuk vinden. Ja. Dus we zoeken de Nederlandse versie, zeg maar, van ja. dit liedje. Oh, ik hoor hem geloof ik al. Ja. Ja, oh god, oh, ja... Ja, ik, ik vind alles van Roy Orbison mooi, dus en, dan zit ik meteen ja, weer helemaal weg te schrijven. Prachtig. Ja, ik ben een beetje gek op country zo. Dus. Ja, en er zijn ook nog weer zoveel uh, uitvoeringen van, maar dit is. Uh... Ja, het is nu een vrouw, hè? Oh, oh, oh, oh, ik ging bijna mee zingen, moeten we niet doen. Kon ik, ik ook. <laughs> Kon jouw vader wel mooi zingen? Ja, prachtig, hij zong bij een operette. Dus ik dus krijg altijd tranen als ik er aan denk. Ja. Even het einde pakken we nog even mee, hoor. Gewoon even die laatste mooie... lekker die... Die oudere liedjes. Als daar een uh, einde aan gebreid werd, werd dat ook goed gedaan. Ja. Uh, 0800-1121. Ja. Ik ga op zoek. Dankjewel. Ja, oké. Okay. Dus ik uh, blijf luisteren. Ja. Nachtzuster, een pocht.